D66-fractieleider Pechtold denkt dat er partijen er samen wel uitkomen. GroenLinks-leider Halsema en PVDA-voorman Cohen vinden dat er snel een kabinet moet komen om de problemen van het land op te lossen. Bij de ontploffing van een tankwagen in het oosten van Congo zijn meer dan 200 mensen omgekomen. Een nog onbekend aantal mensen is gewond geraakt. De tankwagen die terugkwam uit Tanzania was in het dorpje Sange gekanteld volgens de politie doordat de bestuurder te hard reed. Toen de bewoners bezig waren om lekkende brandstof te verzamelen ontplofte de lading. Door het vuur vlogen veel houten en lemen hutten in het dorp in brand. Volgens de eerste berichten waren er 100 doden. Maar een woordvoerder van de VN-missie in Congo zei dat er zeker 223 slachtoffers zijn. De VN-missie heeft drie helikopters ter beschikking gesteld van de hulpdiensten om gewonden te kunnen evacueren. Het dorp Sange ligt ongeveer 70 kilometer ten zuiden van Bukavu, niet ver van de grens met Burundi.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 Vanuit België trekken vanmiddag een paar pittige onweersbuien over het land... en er is kans op hagel- en windstoten. Morgen bijna overal droog en dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben?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 Rond in de pania, ja. hang je hoofd maar vast onder de tapia. Ja. Want de beker komt steeds dichter naar ons toe.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 my week, aka Baas Bert. Bertje is de beste, Bertje is de baas. Als hij iets niet van zijn brood laat eten, dan is het wel kaas. Bertje is de beste, Bertje is de baas. Hij stuurt zijn spits en dwars voor het Brazileaan, zijn gatenkaas. Doe het pijn <totipen> voor oranje, maar ook oranje, laat je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 Volgens mij hangt dat in de lucht, Albert Jan. Ik waag mij niet meer aan voor want ja. ik had, vond het gisteren uh, ook al dood Ik neem in ieder geval de poolstap van Maurice Mulder over. Dat is, die das, dat is. de ding dat het zeker is. Dat is ik altijd goed. Die, uh, die blijft maar winnen, winnen en winnen. In het Nederland zelf trouwens ook. Dus mooie combinatie, dacht ik zo. En even terugkomen wat Jan Kruijval zegt. Het is nog ja. maar twee wedstrijden. Dat twee zijn wedstrijden zijn we kampioen. Nou, ja. zo horen we het graag. Hier is Kaman Alim.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 U was al twee jaar geleden in het bos. Ja, doen doen alles tranquilo, hè? Oh, maar tranquilo. Goed, maar goed. En mañana... Het is inderdaad wel een lekkere zomerse plaat. Dat uh, moet ik toegeven. En voordat het gaat plansen hier is al, voor <laughs> gaan we nog even snel draaien. Hier is Edward Maya en de Stereo Love.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 Dat is juist van uh, collega Lex van der Hoorn, weerman Lex van der Hoorn. Na vieren dan kunnen we wat uh, regen gaan verwachten hier in Zalvoort. Dus voor vieren nog wat zomerse klanken Albert-Jan. Ja dat moet te snel zijn, we ja. hebben we al een half uur. Italo Disco uit de jaren 80 hoorde je bij CFM.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 Uh, nee, je moet niet onder begeleiding. Maar je kan er dus eigenlijk nu pas weer, sinds twee dagen, kan je er zelf ook in. Oké, okay, dus gewoon allemaal morgen meedoen. Juist. En je, en je daar ter plekke aanmelden. Ja. Oké, okay, okay. Jacqueline, dankjewel. Graag gedaan. En als er weer wat is, je weet ons te vinden. Hè? Zo is dat. Oké. Okay. Dankjewel, Dag. fijn weekend. Bye. Ja. You know, some people just don't real, it you know, don't go bad, it just... was there en in ja. Lekkere Afrikaanse muziek, hè? Ja, lekker, hè? ja, Afrika is een geweldig land. <laughs> dat zeg ik ook maar omdat we nou gewonnen hebben hoor. Dus, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh, de telefoon gaat de telefoon al. Gaat... Nou, we eens even kijken wie we aan de telefoon hebben. Goedemiddag. Goedemiddag met Roy. Roy van Buringen. Goedemiddag. Jij bent van het Van Buringen-Van Buringenfeest van uh, vanmorgen, hè? of niet? Dat klinkt ook uh, heel erg. Uh... <laughs> Roy, goedemiddag.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 En uh, daarbij zullen er diverse kinderspelletjes uh, zijn, zoals touwtrekken, uh, springen uh, of uh, zaklopen... Uh...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 Vanaf 8 uur uh, moet het uh, feest losbarsten met de bekende DJ, Raimundo, en uh, we hebben dj Tetrode. Oké. Okay. Als we optreden bij, uh, ja, op het podium. Dus het is echt één knalfeest op het strand van Zandvoort. Gewoon uh, voorieder wat wil ze morgen bij ja. Brussel Mango's? Ja, en wat misschien nog wel leuk is uh, om te vertellen, normaal wordt Zandvoort alive, want eigenlijk zou uh, morgen Zandvoort alive zijn.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 En natuurlijk drink voldoende, een uitdroging is ook niet wat je wil hebben. En weet je, mijn vader is vandaag jarig. Happy birthday Day to you. <laughs> Oké, okay. en voor hem de volgende plaat. Hij heeft een respectabele leeftijd bereikt vandaag. Hoe is hij? Tjonge jonge, ik mag hopen dat ik het oud ga redden. Hoe oud is de... Ja, dat moet je eigenlijk niet zeggen. Harms senior? 70. 70. 70. Nou, is toch een mooie leeftijd. Zeg me maar, niet te hard op de radio. Van, van harte gefeliciteerd. En deze is speciaal voor jou en uiteraard vanavond even feestje op strand. Oké, okay, ja, En hopen dat het weer een beetje meewerkt. <laughs> dan zit <laughs> het dan, toch lekker. Dan piele. is het weer goed. Dan is het weer goed. Helemaal geen probleem. Hier is Happy Birthday, de single van Stevie Wonder. A as clear as he. Voor mijn vader Kees Harms, die vandaag de respectabele leeftijd van 70 jaar heeft. Oh, Draai we Steve Wander. happy birthday! Zo dadelijk zijn we nog één uur lang bij terug met Sanford op zaterdag. En de laatste die we voor drie voor je gaan vieren. vieren. Ja, ik stelde mezelf heel snel. heel snel. Heel snel. Is Milo en de Miami Sound Machine. Hier is Dr. Pressure. Graag tot zo!